voor spoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Ho, ho. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een man van 32, die eind oktober werd doodgeschoten in Rotterdam... was waarschijnlijk niet het doelwit van de dader. Dat zegt de politie naar aanleiding van getuigenverklaringen. Wie het beoogde slachtoffer dan wel was, kan de politie niet zeggen. Het slachtoffer stond die avond met een groep vrienden te praten... toen daar volgens getuigen tientallen schoten werden gelost... De meeste mensen uit de groep konden vluchten, maar het slachtoffer niet. De politie in Rotterdam weet inmiddels met wie het slachtoffer stond te praten... en heeft een aantal van hen gesproken, maar van hen wil niemand een verklaring afleggen. Voor het eerst geven consumenten meer dan een miljard euro uit aan de kerstboodschappen. Dat verwacht het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Het komt onder meer doordat het goed gaat met de economie. Wat ook meespeelt is dat steeds meer supermarkten open zijn met de kerst. Meer dan 700 winkels zijn dit jaar op eerste kerstdag open. En op tweede kerstdag zijn het er ruim 2200. De Pakistanse oud-premier Sharif is ook in een tweede corruptiezaak veroordeeld tot zeven jaar cel. Volgens de rechtbank had hij geen goede verklaring voor hoe hij aan geld was gekomen om een staalfabriek in Saoedi-Arabië te kopen. Afgelopen zomer werd hij al veroordeeld tot tien jaar cel vanwege de koop van luxe appartementen met geld waarvan de herkomst ook niet duidelijk was. Sharif noemt beide zaken politieke processen en zegt dat hij onschuldig is. Zarif was drie keer premier van Pakistan. In 2017 trad hij af nadat hij een opspraak kwam vanwege fraude. De kustwacht is op zoek naar een man die vorige week een valse melding deed over een zinkend schip. Op 20 december meldde de man dat op zee tussen Ouddorp en Renesse een zeiljacht met vijf mensen aan het zinken was. Er werd uren gezocht met helikopters en reddingsboten, maar het jacht werd niet gevonden. Ook de beller was niet meer te traceren. Inmiddels gaat de kustwacht ervan uit dat de melding nep was. De reddingsoperatie kostte tienduizenden euro's. De kustwacht wil aangifte doen van een valse melding... en eventueel de kosten op de beller verhalen. Het weer, periode met zon, weinig wind en het is 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 FM Oh ho. Oh, oh. dit is Kerst met ZFM met nu en nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag You'll be van Sandfort op zaterdag bij ZFM. Je hoort, uh, Kim Appleby en Don't Worry. Dat is wel een beetje vreemd, want uh, tegenover mij zit geen uh, Albert Jan Vos... maar nee. Jaap Koper. Nee. Goedemiddag, nee, nee, ja. Nee, nee, nee, nee. We doen het uh, vandaag eens uh, met z'n tweeën. Dat, dat, dat lijkt me ook nog eens leuk. Eén hey, gezellig. Vlak voor de kerstdagen. Ja, terwijl ik een beetje ruzie heb met uh, mijn kop, koptelefoon. Want op een of andere manier... Ik uh, hmm. denk dat ik zo direct even mijn koptelefoon verwissel. Het is mijn nou. eigen koptelefoon notebenen, dus... Maar albert, Jan, albert zit in Spanje, die is aan het mantelzorgen. Dus vandaag mag jij zijn plekje innemen. Nou, dat vind ik, vind ik fijn. Ik heb het programma ook een paar keer hier mogen doen... toen, toen jij even gevloerd was. Ja, ja, ja. ja. ja dus, Dankjewel. Dus ja, wat dat er gaat, ben ik er, ben ik er redelijk mee, mee bekend. En het onmogelijke gebeurt. Ja, ja. ook dat. Ook moet dat... Ik, het is wel een hele tijd geleden dat, dat dit uh, uh, heugelijke feit heeft plaatsgevonden. Ik denk dat het nog dateert van de oude studio uh, op het Gasthuisplein. Volgens mij ook. Ja, zo lang is het alweer geleden. Maar Heel goed, lang geleden. Nou, um, je mag net als Albert Jans zeggen wat we vanmiddag allemaal gaan doen, Jaap. Nou, dat, uh, dat, uh, dat gaan we dan doen aan de hand van een spoorboekje. Tenminste, het is maar op, uh, op een half, half, viertje. Uh, straks uh, gaan we natuurlijk Joop van Ness even proberen te bereiken. Want die zit ergens langs de lijn tussen, uh, tussen de, nou wat zal het zijn... Uh, op het trein van de SW Zandvoort uh, tegen SVL. Dat is een bekerwedstrijd. En SVL komt uit Langbroek. En voor de mensen die topografisch ingesteld zijn... dat ligt ergens tussen Doorn in de provincie Utrecht en wijk bij Duurstede. Dus, Ze zijn een beetje uit de buurt. Ja, nou nee, de SV wordt niet, maar Langbroek wel. Ja, dus, dat uh, bedoel ik. Uh, <laughs> uh, uiteraard uh, de, de berichten uh, die, uh, die we doornemen uh, onder het mom met oog en oor de badplaatsen door. Dan om half drie hebben we natuurlijk het uh, weerbericht van uh, Rico. Dan evenementenagenda om half vier... Half vijf het dier van de week en als er nog tijd over is ook het gedicht van de week. Uh, en uiteraard hebben we natuurlijk ook nog uh, gewoon uh, zaken die ook nog uh, links en rechts uh, voorbij komen. Zo heb ik vanmorgen nog even uh, burgemeester Niek Meijer een uh, microfoon onder zijn snuffert uh, geduwd met uh, een terugblik over 2018... en hoe hij als burgemeester daarop uh, heeft uh, geanticipeerd. Ja, dat, wat, is... uh, dat deed hij al in uh, Goedemorgen, zo vanmorgen. Ja, was... Maar dan op een andere manier. Ja, dat, dat, dat, dat, dat ging meer over de gemeenschap uh, zin en over de samenleving op zich. Maar ik heb het uh, meer over wat hij gedaan heeft... Uh, om, uh, ja, om een aantal dingen in die goede banen te leiden. Dat gaat van de handgranaat, gaat over Jos Wienen uh, die bedreigd is... en hoe hij daarmee om uh, gegaan is. En uh, als laatste ook nog over de hennepkwekerijen die uh, in Zandvoort uh, bij Schering en Inslag zijn opgerold. Want ook daar uh, moest hij aan de pas uh, komen. Dus, dus dat uh, sowieso. En we gaan telefonisch ook nog uh, praten met Ernst Brokmeijer van de Zandvoortse reddingsbrigade. Want ja, uh, het zal de meeste mensen niet ontgaan zijn. Uh, er is uh, sprake van een nieuw onderkomen voor Post Zuid. En die heet ook Ernst Brockmeijer. Dus, uh, ja. Maar dat is genoemd naar een van zijn voorvaderen, geloof ik. Dus uh, vanmiddag uh, weer een uh, drukke uitzending, uh, ja? Ja, en we hadden net uh, Nel en Wim hè, met uh, Don't Worry. Het uh, ja, is een Applebee. Kim, uh, Kim Applebee. Kim ja, oh, nee. en de kerst, hè? Oh, ja. ja, in het uh, centrum merk je dat ook. Allemaal kerstmuziek van de uh, I Cantatori Allegri op dit moment uh, in het uh, centrum. De Cantatori we, Allegri. We hebben de sprookjeswandeling vanmiddag. Ook nog. En uiteraard de kerstman bij XL. Dus we zijn er helemaal klaar voor. En morgen de grote Santa Run. De Santa, ja. wie jij weet? Nee, ik weet niet. Mee. Michael Bublé? Misschien wel. Okay. Je weet het maar nooit. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again.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 Pair of hop-along boots and a pistol that shoots Is the wish of Barney and Ben Dawes that'll talk and we'll go for a walk Is the hope of Janice and Jen And Mom and Dad can hardly wait for school to start again It's beginning to look a lot like Christmas Everywhere you go There's a tree in the Grand Hotel One in the park as well It's the sturdy kind That doesn't mind the snow It's beginning to look A lot like Christmas Soon the bells will start And the thing that'll make them ring Is the carol that you sing Right within your heart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 Ja, we ontkomen er vandaag uiteraard niet aan. De kerstmuziek zo op de zaterdagmiddag, vlak voor de kerstdagen. We gaan vanmiddag ook aandacht besteden aan de bekerwedstrijd. Jaap vertelde het al aan het begin van dit programma. Want er is om twee uur een wedstrijd gestart op Duitsersveld. En Joop Frins is aanwezig daar. Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag Rob en Jaap. En luisteraars uiteraard. Ja, hartelijk welkom op sportcomplex Duintjeveld. Ze zijn het tegenwoordig heel chic heet. Voor de wedstrijd van SV Zandvoort tegen SLV. Uh, nee, SVL moet ik zeggen. Sportvereniging Langbroek. En Langbroek is een, een gehucht uh, onder de rook van Wijk bij Deurster. Dus uh, in Utrecht, zeg maar. We spelen West 1 uh, eerste klasse op zaterdag. En daar komt een hele grote kans voor Zandvoort. Maar die wordt naast de maar goed, we zijn dus begonnen en Zandvoort staat nu al met 1-0 achter. Dat gebeurde al in de vijfde minuut. Echt uit het niets kwam dat doelpunt tevoorschijn. Ik kan het niet eens herhalen, want het ging zo snel. dat Ik kon het niet noteren. Maar goed, Zandvoer gaat niet bij de pakken neerzitten. En dit was nu de kans van uh, kijk, dat was Ryan Lammers. Die kreeg een kopbal was te zwak, te, te slap en niet in de goede richting. Maar hij had wel een kans en zo gaat Zandvoort dus proberen om die 0-1-achterstand uh, goed te maken. Zandvoort is niet compleet uh, wat, wat wel erg uh, goed is, uh, vind ik is dat uh, Carsten Vries op de bank is uh, Die zou een half uur tot drie uur kunnen spelen hoor ik uh, Hij is dus terug van een knappe blessure die opgehouden heeft tijdens een uh, wedstrijdje zaalvoetbal Leuk, op vrijdag werd het pak voordat uh, de wedstrijd op zaterdag gebeurde maar goed, het is gebeurd en dat is alweer, ik geloof vier weken geleden, dat hij gespeeld heeft. En uh, hij is dus nu aan het terugkomen. Goed, uh, er gaat uh, een, een aal gladde, maar dan ook echt een aal uh, Jesse de speelt, uh, even kijken, Bidwater water, uiteraard vanaf de rechterkant met zijn linkerbeen. Gaat in koppen. Uh, nee, uh, Fartout kan er niet bij komen. Uh, Salim Fartout is dat. En uh, Kirschhoff die de bal naar... Oh, ik raak die bal kwijt. Dat is erg jammer. Zandvoort was flink in de aanval met allemaal mannen in 16 meter gebied. Daar wordt afgeploten voor een overtreding door uh, diezelfde vartoet. En Zandvoort, uh, dit moet achteruit gaan voor die vrije schop van SVL. SLV. Dat is nou SVL. <lacht> Heeft me niet kwalijk. Ja. Goed, de stand is dus uh, 0-1 op dit moment. We spelen in de, even kijken, 11e minuut. En uh, ja, ik hoop dat het nog wel even anders gaat worden, Rob. En dat zal laatst wel. Ja, we rekenen erop, uh, Joop. Ja, ik ook. Oké, okay, nou, Goed veel plezier nog daar. Wat, nog even wat. Ja? Uh, direct naar de wedstrijd. En dat is rond half vijf. Zal in het clubgebouw van uh, S.V. Zandvoort de loting voor de volgende ronde. En dat is dan de 16e de ronde van de KVB-weken gedaan worden. Omdat dit de laatste wedstrijd is uh, in de tussenronde van de kvb beker. Oké, okay, nou, misschien kunnen we die uh, straks ook nog meenemen. Maar dan hebben we het nog wel even over jou. Dankjewel voor ja, dit moment. Dat is goed. Oké, okay, tot, okay, tot later. Oké, tot later. Die heeft al heel veel iets gescoord. Ook dit was weer een grote van hem, samen met Cardi B. de finesse zo op de zaterdagmiddag van ZFM. We zeggen nogmaals Stanford, een goeiemiddag. Zo vlak voor de kerst en dat betekent dat wij nog wel wat kerstmuziek. Uh... En doorheen gaan gooien vanmiddag, Jaap? Dat uh, neem ik aan van wel, want uh, de kerstmus heeft uh, Rob Harms uh, voor de mensen thuis al op. Hoewel, als, we de, als je mee als als meekijkt, dan, dan zie je dan, dat het niet waar is. Je, nou ja, goed, te maken, dan, dan laten we het dan maar even voor, de, de, voor wat het is. Hey, we uh, hebben de 17.000ste inwoner. Ja, ja, ja, die hebben wij. En uh, wat er nou zo bijzonder aan is... Uh, burgemeester Meijer heeft dat, uh, heeft dat vanmorgen uh, gedaan. Hè, met in de armen het 17.000ste uh, exemplaar van, uh, van een zandwoorder. Ja, dat was gisterenmorgen. Oh, gisterenmorgen. Oh, ik dacht dat het uh, vanmorgen was, maar dan is, het, uh, is de posting dus gisteren gedaan. Ja, en kijk, dan ga je al meteen de misting. Uh, maar goed, uh, uh, hij had het er wel over vanmorgen nog uh, bij Goeiemorgen Zandvoort. Dat kon hij al oefenen, want uh, tenminste uh, uh, het schijnt dat de man, de goede man, grootvader gaat worden. Dus Um, maar er is uh, meer, want bij uh, het uh, verhaal... wat Rob Bossink uh, vanmorgen natuurlijk ook nog... of gisteren heeft uh, gepost op uh, Facebook... Uh, staat een reactie van iemand die uh, te maken heeft... met de 15.000ste inwoner. Die is uh, gelieerd aan het uh, verhaal Zeeus, uh, Christy Gansner, uh, Christy Lotte, uh, met haar eigen naam. En die is dus getrouwd met de 15.000ste inwoner. Dat was 54 jaar geleden. En Johan Gansner, want daar hebben we het over... Is onlangs ook jarig geweest. En hij had het genoegen dat hij de 15.000ste inwoner is. van de gemeente Zandvoort. In 1964 kwam burgemeester Van Venema. dus even langs. om het echtpaar Gansner daarmee te feliciteren. En ze is ook nog een beetje laconiek. Dat is prachtig. Dat feit moeten we gaan herdenken. En het voor Zandvoort feestelijk gebeuren. is dan ook in de loop van woensdag herdacht. Dat staat ongeveer te lezen in een van de nieuwsbladen destijds in 1964. Geweldig. Nou, we plaatsen de foto van Rob Bossing nog wel even bij Facebook. Toch? Nou ja, het is, nou, nou ja, een klein kort berichtje natuurlijk... dat, dat de 17.000 een, een feit is. Uh, hopelijk krijgen we daardoor misschien... Uh, ja, komen we in aanmerking voor misschien weer twee extra raadzetels... omdat we groter zijn geworden natuurlijk. Hè? Want we bestaan nu uit 17, maar omdat we dan in omvang groter worden kom je ook uh, misschien wel meer in aanmerking... voor extra raadzetels. Ja je, ja, je weet het maar nooit. Begin van het jaar hadden we er trouwens uh, 16.800, nog wat. Ja? Dus uh, nou ja, zoveel zijn er niet bijgekomen dit jaar. Van nee, best mee. Nee, nee, nee. Dus, maar uh, Zandvoort kan in beperkte mate nog groeien... heb ik me laten vertellen. Want ja, uh, we hebben maar een aantal uh, uh, kleine mogelijkheden... om extra woningen te bouwen. Zo wordt er dus ook in... Noord uh, wordt daar uh, wat, uh, wat woningen neergezet. Um, en ook uh, ergens uh, links en rechts in het centrum nog hier en daar. Maar dan uh, houdt het ook wel echt op. Nou, volgens mij komen in Noord uh, best wel veel, veel nieuwe woningen. Ja, op het, het, het terrein waar nu uh, de Corel uh, schijnt te staan... Daar, komt, uh, daar is de bedoeling dat daar ook uh, nieuwe woningen komen te staan. Dus, Oké. Okay. Ja. Nou, we wachten het af. Ik ga een plaat uh, voor jou draaien. Deze nog ah, we horen. Ja. Yeah. Dus, dus een origineel is, uh, dacht ik, van Chuck Berry. Die is trouwens ook op mijn verjaardag. Uh, hè. Die is van 18 oktober 1926. Mal leeft niet meer. Maar dit is de cover van Pieter Torsch. muziek draaien, dan krijg we meteen weer dat samengevoel. Ja, maar dat duurt nog even. Dat duurt nog even, ja. We hebben het ergste weer gehad. Vanmorgen was er een, ja, we maken je druk over? Nou, ik ben nogal een beetje gevoelstiepe. 21 december is de kortste dag wat betreft daglicht. Ja, daglicht. Het is ook inderdaad daglicht. Maar gelukkig mogen we nu stellen dat de dagen na de kerst echt langer weer gaan worden. Mooi, mooi, mooi. en about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete I'm so thankful. Wish I could say thank you to me. je aan de kranten houdt. Ja. ja. dat valt me een beetje tegen, ja? Ja, ik. Maar uh, wat ze gedaan heeft destijds uh, bij, uh, bij Manchester uh, toen... Uh, met, met die aanslag, ja, dat getuigt uh, van groot respect, vind ik. Dat bedoel ik. Ja. Het is half drie, ja, je zit er klaar voor het weerbericht. Ja, het, uh, het uh, kerstweer, zoals uh, dat uh, ook uh, te vinden is. Het uh, draait op deze zaterdag om enkele buien, maar tussendoor schijnt ook de zon. Ik kijk naar buiten en ik uh, constateer dat het een klein beetje het geval is. De wind waait uit het westen en is matig tot vrij krachtig over land en krachtig aan zee. Windkracht 4 tot zes, dus je moet je zuidwestentje toch wel een beetje in de buurt houden. En de temperatuur stijgt naar zo'n graad of 10. Vanavond is er nog een buienkans. Komende nacht blijft het droog en de wind waait zwak tot matigste. En de temperatuur daalt naar een graad of zes. Dan morgen, want morgen is het bewolkt en in de middag gaat het geruime tijd regenen. De wind waait zwak tot matig in het zuidwesten. En later in de middag valt de wind zelfs nog weg. De temperatuur stijgt naar zo'n acht tot negen graden. Dan ook de dagen erna. Want de kerstdagen. Ja, de kerstdagen. want. Krijgen we een witte kerst of niet? Ja, misschien als je met de poedersuiker een beetje enthousiast bent... dan heb je misschien nog kans op een witte kerst. Want dat zit er echt niet in, mensen. Want we gaan profiteren van een hoge drukgebied. Boven het zuiden van onze streken... dus dat zal een beetje in de buurt van Nederland zijn... maar dan onder ons. Het blijft droog en vooral maandag schijnt ook geregeld de zon. Dat betekent dat de wind uit het zuiden gaat komen... met de wijzers van de klok mee... En, en ook dan zal de bewolking een beetje overheersen... maar blijft het ook droog. De temperatuur is lager, stijgt wel naar zo'n graad of 6 en 7. En na de kerstdagen blijven we profiteren van de hoge druk. Het blijft dan ook wat droog met soms wat zon... en de temperaturen gaan waarschijnlijk weer wat omhoog. Oké, okay, lekker. Dankjewel, Jaap. Het weer is naar te lezen op www.ricoweer.nl... of de eigen website van Lex van der Hoorn... www.meteopagina.nl Dat was het weer... Dus geen witte kerst, nee het zit er niet in. Maar wel kerst op de radio met Bruce Springsteen. The, the wind's whipping down the boardwalk. <laughs> hey Ben! Hey ben, You guys know what time of year it is? What time? Huh? One! One! Oh Christmas time! You guys all you guys all been good and practicing real hard! You've been rehearsing real hard now, so Santa bring you a new saxophone, right? Everybody out there been good? Or what? Oh, that's not many, not many. You guys are in trouble out here. <laughs> Come on. Yeah, you better watch out. You better not cry. You better In uh, deze plaats van uh, Bruce Springsteen... gaan we naar onze eigen kerstman daar op het uh, Duitsersveld, Joop van es. Joop, hoe is het met de wedstrijd? Joop? Hm, ik heb uh, geen Joop. Nou, uh, dus uh, nou, we moeten hem nog een keer proberen te bellen, Joop. Ja, maar dan, dat gaan we dan wel even doen. Ja, uh... Doe het maar even. Ja. Ja, nou, we gaan het uh, nog één keer proberen met uh, Joop van is. Joop? Joop, hoor je mij? Nee. De telefoon gaat wel over, maar... Uh, gaat geen, over? Geen, uh, geen Joop van is. <laughs> Dat is... Heel apart. En nu? Joop? Joop. Ja. Nee, ook niet. Ja, ook uh, niet. Ook nee, niet. Ook blijft. niet. Nee. Nou, weet je wat? We gaan het dus uh, dadelijk nog even proberen. Ah, ja, Eerst maar even die, uh, die single waar ik net over had. Van Nielsen. Hier is ijskoud. Ah.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 De minst als we. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot, zo zou je erbij. Het is net of we tegen de muur praten. Doet de minst als we. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Nou weet ik dat er heel veel fans zijn van deze single van Nielsen. Een eindje zo direct. We druimen straks uh, nog een keertje. Eerst uh, naar Duitsersveld, naar jouw vres, want de verbinding is weer hersteld. Jop! Ja, we zijn er weer in ieder geval, had ik het zo zeggen hoor jij? Ja, ik hoor je. Ja, we ja dat je is zo goed. Want jij, jij zei we gaan naar onze eigen kerst van Jovenis. En toen uh, moest ik heel veel lachen, want ik heb mijn rendieren ingewisseld voor een schoedbedeel. Oh, ja, ja is, is ook zo. Op, op een winderig en koud, echt, echt koud hier, Duintjesveld. Uh, uh, het, het is hier uh, nog geen 9 graden. En uh, ja, Sandvoort probeert alles aan die achterstand te doen, dus het is nog steeds 0-1. Uh, het loopt alleen steeds vast op de verdediging van S uh, SVL. En die is uh, dik in orde. hoor. Neemt voor mij aan uh, twee uh, hele goede centrale verdedigers... ...en twee snelle jongens aan de buitenkant. Jesse Daan Haan die heeft laten zien dat hij ontzettend rap is. Uh, hij heeft een paar keer uh, een, een ontzettend goede sprint gehad. Maar die liep ook weer vast. En Bert Water had het weer eens een keertje aan de stok met een van de tegenstanders. En die, uh, die werd het uh, rustgemaand door de scheidsrechter, Maar verder niks, geen gele kaart of wat dan ook. Ondertussen is Sandvoort in Balderzit, op wel het eigen helft en dan gaat het vertoet, vertoet naar Lammers. Lammers geeft een diepe bal. Op wie? Op wie? Op niemand? Ja, op de verdediger van SVL. En die kan rustig uitspelen via de keeper, waardoor SVL weer in Baldur zit komt en kan gaan aanvallen. Nog steeds op eigen veld, weliswaar. Dit is toch een endpointboel van Daan Kerkman vandaan. Er komt een hele diepe bal. Dat is een goede diepe bal. Dat gaat over de verdediger van Zandvoort en En uh, buiten van de SVL kan hem opnemen. En dat is de slechte paas. Vertoet kan hem overnemen en naar Lammers. Lammers speelt de Koemer Giels aan. Die Gielsen uh, terug naar Vertoet. Vertoet. geeft daar uh, Jester de Haan een kans om uh, zijn spurt te maken. En die verliest hem de bal, helaas. Maar daar is uh, Koen Magiels, die doet het heel goed. Die speelt zich helemaal vrij. Dan ga proberen via de linkerkant nu naar het poorten te komen. Moet afstoppen, afstoppen. Terug naar Jesse Daan. Daan naar uh, Dani Kirishoff. Kirchhoff, naar Julia uh, Mans. Mans die in het centrum van de verdediging staat op dit moment. Omdat er uh, een paar jongens niet aanwezig zijn. Teto heeft ook weer ingespeeld. Mooi. Dat doet hij heel mooi. En kan niet passen Want dit water stond buiten het spel. En die moet het nu weer terugkomen. En, en, en Oh, Nijsenberg. Dat is toch Mans. Berg wil die bal schieten, maar Mans kon hem gelukkig overnemen. En Jessica aan de linkerkant. Heel diep in de probeert Probeer daar 16 meter in het gebied in te komen, dat lukt nog steeds niet. Daar, nog steeds met die bal aan de voet. Nu naar keerschop, keerschop Naar de Mans. Mans. Terug naar Kirchhoff. Komt de Gieltje krijgt hem nu. En die kan er ook weer niks mee doen. Dus je ziet het, ze lopen zich steeds vers op je verdediging van SVL. Die echt heel erg sterk is. In ieder geval spelen we nu in de even kijken. 36e minuut moet ik zeggen. En de stand is nog steeds niet alleen. Dan gaan we nu terug naar de studio om straks op het einde van de eerste nog even bij je terug te komen. Oké, okay, dankjewel Joop voor uh, dit moment. En de platen die we net uh, moesten uh, afkappen. Lijkt me wel. Dat is uh, deze van Nielsen en ijskoud. Het is ijskoud. En je woorden maken wolkjes in de lucht.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 Of ik tegen een muur praat Doe tenminste als oh, of tenminste als We zouden toch voor elkaar ogen. door het vuur gaan ik, ga, ja, oh. ik zou je nooit zo laten staan En je ten onder laten gaan Zomaar gestrekt door ons verhaal Had je me zo in de kou staan Tenminste hey, nou, uh, als... We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt mekaar kapot Waarom zou je dat doen? Het is net wat ik tegen de muur draai Tot tenminste als... We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Ik ga... Ik ga... Ik ga... Ik ga... Ik ga... helemaal draaien de single van Nielsen en ijskoud. Ja, en er zit nog er een verhaal aan vast. Was maar ijs en IJs koud is. Ja, maar uh, er zit nog een verhaaltje aan vast. Hij was ook een van de deelnemers aan de beste singer-songwriter van Nederland in 2012. Oké. Okay. Ja. 2012. Ja, en, ja, 2012. En in die uh, editie werd uiteindelijk Douwe Bob de winnaar. En daar zat ook Ene Rogier Pelgrim uh, in verstopt. En die man, die hebben wij hier ooit uh, gehad uh, bij, uh, bij ZFM Zandvoort. Maar dat was toen nog uh, in uh, de tijd dat wij aan het Gasthuisplein nog uh, zaten. Dus dat we iets met de beste singer-songwriter van Nederland hebben, dat bewijst het uh, verhaal met dit uh, nummer natuurlijk. Helemaal goed. Nou over uh, mooie gebouwen gesproken, we hebben het gezien. Ach, uh, gebouwen. ja, ja. ja we ja. hebben het gezien uh, op uh, Facebook. Nou ja, uh, ook op de website van uh, onze eigen omroepje... Uh, de, de gemeente is in overleg gegaan uh, met de Zandvoortse reddingsbrigade... om te komen tot een nieuw onderkomen voor Post-Zuid. En Post-Zuid, die, uh, nou ja, die heeft de naam Ernst Brokmeijer... En een van de mensen die uh, daar ook mee te maken hebben, is Ernst Broekmeijer, maar die is uh, niet uh, naar, uh, naar jou genoemd, toch? Ernst? Uh, vandaag? Nee, hey, hij is niet naar mij vernoemd. Dat, dat zou veel te veel zijn. <laughs> ja, hij, ja, hij, ja. Daar, uh, vernoemd, hij is naar uh, ja, naar mijn opa vernoemd. Ja, ja. Uh, ja want die, uh, dat, is, uh, dat is je grootvader die, uh, die de naam uh, draagt van deze post. Ja, dat klopt. Ja. Beide renningsposten zijn vernoemd naar uh, leden van, uh, van de ringskade die tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uh, zijn omgekomen en eigenlijk na de uh, Tweede Wereldoorlog is besloten om een uh, soort eerbetoon uh, en de Post Zuid naar, naar mijn opa te vernoemen en ja. de Post Noord naar Piet uh, Oud. Ja, Piet um, Oud is al, geloof ik, vernieuwd en uh, Post Zuid gaat al. Uh, dus de Ernst Brokmeijer-Zuid, dat, dat, uh, uh, die wordt vernieuwd, heb ja, ik begrepen. Nou, nou is natuurlijk Piet Oud, uh, is ondertussen ook alweer uh, meer dan tien jaar geleden vernieuwd. Mm. Uh, dus dus uh, die staat er eigenlijk al de enige tijd. Uh, Post-Zuid staat er veel langer. Hè. De, de basis van het gebouw, de fundering en de hele onderkant uh, al, al bijna 50 jaar. De bovenkant ook al uh, heel lang. En ja, eigenlijk de afgelopen jaren uh, was de conclusie, uh, niet alleen van ons... maar ook van de gemeente en eigenlijk iedereen met die je praat... van oh, daar moeten we eigenlijk wel een keer wat aan gaan doen. Uh, volgens mij al een keer in 2014-2015... Uh, op de agenda bij de gemeente geweest en uiteindelijk nee. heeft men uh, begin 2017 uh, uh, ja, een plan van aanpak en een, uh, een basis vastgelegd om verder uit te gaan werken. Dus dat is ook uh, ja, alweer bijna, bijna twee jaar geleden. Ja. En gaat het er nu ook echt uh, van komen dat, dit, uh, dat er een nieuw onderkomen voor Post Zuid uh, gaat komen? Nou ja, dat is natuurlijk wel iets waar wij uh, heel erg op hopen. Hmm. Ik denk dat uh, afgelopen dinsdag een hele belangrijke uh, stap gezet is doordat uh, uh, het college van burgemeester en wethouders uh, het watersplan wat uh, de afgelopen maanden door onder andere mensen van de gemeente, input van rangebegeheerder, maar ook van alle andere instanties is ontwikkeld en er ligt een heel solide plan. Uh, dus in ieder geval burgemeester en wethouders zijn uh, positief. Uh, ja, en de de, de de vraag wordt eigenlijk uh, ja wat gaat de gemeenteraad in, in januari doen? Formeel zijn zij degenen die daar uh, toestemming voor moeten geven. Yeah, yeah. Ja, ja. Um, uh, hoe hoe uh, nodig is het? Want uh, ik heb begrepen dat het, uh, ja, dat het huidige onderkomen niet uh, meer aan de eisen van deze tijd uh, voldoet. Nee. nee um, um, uh, en dan maar... heb ik het over met name de arbeidsomstandigheden. Nou ja, dit, er zijn eigenlijk twee zaken. Hè. Het gebouw is gewoon heel erg verouderd. Mm. En dan merk je dat het gewoon een heel klein gebouw is. Nou, als je bedenkt dat er zomers, eh, zeker op de mooie dagen... ...20, 30 stoomwachten rondlopen met evenementen... Um, en, ...en de kleedhokken zijn ongeveer 1 bij 2 meter. Mm. Daar kunnen ongeveer 3 mensen in. Yeah. Ja, dus dat, zijn, ja, dat is bijna gewoon de veroudering. Dat je zegt van ja, anno oh 2018-19 heb je gewoon faciliteiten nodig. Hè. Er is één douche, er is één toilet... Uh, ja, de keuken is ook meteen het bemanningsverblijf, is ook een communicatieruimte, ja. ook het crisiscentrum. Uh, dus dus um, um, ja, in die zin voor het veilig en goed werken voldoet het niet meer. Nee. Maar nog veel belangrijker is dat het gebouw uh, ja, ook wel uh, de, de tand des tijds uh, niet meer helemaal aan het doorstaan is. En dat betekent dat we de afgelopen jaren toch heel veel kleine reparaties hebben gezien en um, ja, um, met alle respect het betere pleisterwerk. Mm zeggen, in die zin zijn we er blij mee, want dat is al steeds gedaan. Uh, maar je merkt gewoon de afgelopen, nou, misschien al wel vijf jaar langer, ja, de hout wordt slecht, de fundering is gewoon echt heel slecht. En dan kom je op een ander vlak, is dat het op den duur gewoon ook gevaarlijk gaat worden. Ja, oké. Okay. En dus enerzijds de ene kant kunnen mensen zeggen, ja, luxe en ja, jammer, joh, één, één douche. Nou, daar hebben we het ook de afgelopen jaren mee gedaan, en dat zou ook nog best heel even kunnen. Alhoewel het verre van ideaal is. Maar het belangrijkste is gewoon ook het, de rest van het gebouw, wat, ik wil niet zeggen dat het morgen instort, maar ja, als het nog veel langer blijft staan, gaat het echt gevaarlijk worden. Ja, um, de bedoeling is dat het, uh, nu, uh, het nieuwe onderkomen niet op uh, de zee heeft. Want dat, is ook, uh, ja, dat, dat stelt de hoogheemraadschap van Rijnland. Uh, die vindt ja. uh, dat, het, uh, dat het naar voren moet, dus meer op het strand. Um, ja. Kan dat? Ja, dat kan, dat kan uh, uh, heel goed. Hè? Dat is iets wat in, in, uh, gedurende twee jaar... En dat we met de gemeente in gesprek zijn en, en het is naar voren gekomen dat ja, hè, het, het vervangen in die duinreten eigenlijk gewoon geen optie meer is vanwege Rijnland. Hm? Nou, we hebben toen gekeken wat zijn de alternatieven en eigenlijk is, is dit eruit gekomen. Uh, um, qua, ja, qua, qua plek, uh, meter of 50 denk ik, uh, ik weet niet exact, maar een klein stukje uh, naar, uh, naar het noorden toe en dan naar het strand. Uh, maar doordat we naar voren gaan en ongeveer wel op dezelfde hoogte qua uitzichtpunt blijven zitten, Levert het denk ik uiteindelijk alleen maar voordelen op voor alle partijen. Uh, vanaf de boulevard zal het gebouw iets minder te zien zijn. Maar voor ons als strandwacht op het strand ja, blijft het zicht uh, gelijk of misschien zelfs beter dan dat het is. Ja, heb ik nog, uh, nog een vraag. Nog, uh, eigenlijk een beetje de laatste. Dat is een beetje een gevaarlijke vraag natuurlijk uh, als journalisten de laatste vraag aankondigen. Maar wat komt er dan in dat onderkomen? Uh, ook het materieel waar jullie mee uitdrukken? Nou ja, in die zin uh, komt er in het onderkomen niet zo anders dan wat het nu is. Hè. Het huidige gebouw heeft onder het gebouw vier uh, opslagruimtes... ...waarin de zomermaanden het varend materiaal staat... ...zodat we direct kunnen uitdrukken, maar ook op een normale dag. Hè. Je kan je niet voorstellen dat je ochtends eerst uh, vier keer... ...of het meer naar de kazerne op en neer moet rijden... ...maar elke, keer elke boot individueel naar het strand te halen. Ja. Dus dat betekent dat in de zomermaanden... Het, eh, ja, zeg maar, het dagelijks materiaal op het strand staat. En dus dat komt in de onderbouw van het gebouw... samen met een, een heer- en dameskleedkamer en een EBO-ruimte. Dus eigenlijk ook daar ja, eigenlijk de basisvoorzieningen. En op de eerste etage komt een wat kleinere opbouw... en daarin zit uh, de communicatieruimte, uh, een kleine overlegruimte... En ja, wat we dan nou noemen bemanningen verblijf. Dus dat is eigenlijk een plek waar uh, de keuken is en waar uh, de jongens en meiden hun broodje kunnen eten en, uh, en kunnen zitten als ze slecht weer is. Oké. Nou, uh, we wachten het uh, af en uh, wanneer staat hij uh, gepland, de, dat het de oplevering? Ha. Nou dat is nog even even stap 2. Ja. Uh, ik geloof dat uh, uh, de, de, de hoop is dat uh, als in januari uh, de gemeenteraad ons uh, nou, ik zeg gunstig gestemd is. Uh, ja. en, en daar gaan we bijna vanuit. Maar je, ja, je weet natuurlijk nooit wat daar nog uit gaat komen. Maar we hopen. ...dat in januari de gemeenteraad akkoord geeft. En dat betekent dat ja, de, de, de tweede, derde fase ingegaan kan worden. En dan betekent dat er aanbesteding kan worden... ...dat er voorbereidingen getroffen kunnen worden, vergunningen. En want uh, er moeten natuurlijk ook gewoon de, de normale procedures doorlopen. Mm -hmm. En dan zou er na de zomer 2019 gebouwd kunnen worden. Uh, dus zeg maar ja, ergens tussen september, dit... Dus, uh, ja, ...dan zou het uh, in het voorjaar 2020 uh, klaar moeten zijn. Ja, dus als we een Grand Prix krijgen, dan uh, staat jullie gebouw ook, uh, ernst. Ja, misschien dat dat nog een goede, goede motivatie is. Uh, en want ook een reenschade moet dan een goed onderkomen hebben... Om, uh, ja, als, als visitekaartje voor alle internationale gasten. Dus, ja. Misschien dat we die er nog in kunnen gooien. Dan. Ja, maar misschien dat Max Verstappen dan met die Jetski uh, even de Noordzee op kan... en dat jullie dan nog op een, een of andere manier een uh, reddingslijntje... omdat hij dan op een een of andere manier met zijn Jetski... Uh, ja, toch? Ik ging krijgen ruzie met mijn mede-bestuursleden. Maar als die kamp komt, dan mag Mak Verstappen jetje wat hij wil. Kijk, kijk, kijk. Helemaal goed. Goed, dankjewel. Ja, dankjewel je Ernst. En uh, fijne feestdagen. Ja, vind ik ook okay, fijne feestdagen. Oké, hoi. Oké, hoi, hoi.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 Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön mm, Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. zu ja. gehen Traumgesicht am See Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen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 Dus juist van de Ernst Brokmeijer. Het zou mooi zijn als uh, in het uh, voorjaar van 2020. De nieuwe reddingspost Zuid op het Zuidstrand staat. En uh, ja, dat we dan uh, tijdens de Grand Prix ook meteen een uh, goede reddingspost hebben daar, uh, Jaap. Nou, dat zou niet zo gek zijn. Maar nee, toch? Laten we eerst maar afwachten wat er uh, nog gaat komen in 2020. Of die uh, Formule 1 race überhaupt uh, deze kant op komt. Ja, Nick Meijer was wel positief vanmorgen. Ja, uh, ik vond het uh, trouwens wel grappig. Ik kwam Erik Weijers vorige week nog tegen. Maar die uh, liet ook niet het achter van zijn tong zien. Want hij zegt, ja, de pers zit erbij. Maar hij zegt, laat ik het zo zeggen. We zitten nog in de race. dus We zitten nog in de race, ja. <laughs> ja dat is een hele dat is een tactische, een heel leuk, ja. een hele tactische. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus meteen de tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Met uiteraard de interviews die jij met Niek Meijer hebt gehad. We gaan daar een beginnetje mee maken. En ook in de uur drie uur nog een interview. En verder heel veel andere nieuws en lekkere muziek. Straks in de tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Tot zo. Looking in your eyes I see a paradise This world that I found